538 Nieuws, 5 uur. Goedemiddag, ik ben Eva Floon. Ook het Zwitserse OM gaat ervan uit dat de dodelijke cafébrand ontstaan is door sterretjes. Die zaten in flessen champagne. Het is niet duidelijk of er ook iemand voor vervolgd wordt. De prioriteit is nu slachtoffers identificeren. Het aantal schademeldingen van de jaarwisseling in ons land loopt langzaam verder op. Bij een grote verzekeraar zijn nu zo'n 60 meldingen binnengekomen. Dat is bijna twee keer zoveel als gisteren. Er is meer bekend over de twee jongens... die gisteren werden doodgeschoten in Amsterdam. De slachtoffers zijn 16 en 18 en verbleven allebei in een AZC. Ingewijden zeggen tegen het parool dat de schietpartij mogelijk te maken heeft... met een conflict tussen Syrische en Zuid-Amerikaanse jongeren. De politie kan daar nog niks over zeggen. Ja, het zal je niet ontgaan zijn, het is glad op de weg... en dat blijft ook morgen nog de hele dag zo. Strooien heeft minder zin omdat het nu zo rustig is op de weg. Je ziet, doordat het kerstvakantie is, is het wat rustiger op de wegen. Daardoor met dat zout nu nog eens ingereden en is de werking daarvan wat minder. Ja, dat waarschuwt de Rijkswaterstaat bij de NOS. Het weer dan nog, het is wisselvallig met dus winterse buien... en de temperatuur ligt tussen de 2 en 5 graden. Morgen meer van hetzelfde, alleen is het nog wat kouder... waardoor de sneeuw ook beter blijft liggen. En tot zover het 50 Uw Nieuws. Lekker, dan het verkeer. De drie grootste vertragingen. Eentje op de A16 tussen Breda en Rotterdam bij het Plein, 20 minuten. En op de A20 tussen Hoek van Holland en Gouda bij Prins Alexander. 45 minuten. A50 tussen ons en Arnhem bij Waterberg. 1 uur en 19 minuten verlies je daar. En de flitsers, die heeft Dylan. zijn er maar twee. Eentje op de A2 tussen Echt en Weert bij 207,9. En die andere vind je op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 45,9.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 Zo meteen spelletje waarbij je kans maakt op een mooie prijsstuur. Even hallo in de 58 te dan doe je mee. Radio 538 She said you don't want this heart, but it's broke Told me everything she does, just goes up and smoke Only stay a couple nights, then she gonna be gone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 380 de accent Sira en Don't Leave. Misschien is het goed dat we het spelletje uh, even wat beter uitleggen. Want we doen dit normaal ja. later op de avond. Ja, dan anders, anders dan komt het op deze over als een heel raar item, ja, moet ik zeggen. Het, ja, precies. Het is heel simpel. Zolang hangen... als je het begrijpt, is het eigenlijk. <laughs> nee, er hangen vier kandidaten aan de telefoon. Die gaan we zo meteen aan je voorstellen. Danielle, Martijn, Thomas en Richard. Ja. En zij horen zo meteen een geluid. En zij dienen dat geluid na te doen. Maar het kan een geluid zijn. Het kan ook een quote zijn uit ja, het nieuws. Alles. Het kan echt... Alles zijn. We hebben dieren gehad. We hebben mensen gehad die, die, die, die een zeehond na moesten doen. Het was echt fantastisch. Maar ja, goed. Uh, dat is hoe het werkt. En de eerste die het zo meteen gaat proberen is Danielle. Hallo. Hey. Hallo. Hey. Hey. Hallo, we hebben onder andere ook Martijn erbij. Hi, goedenavond. Hey, goedenavond. Uh, Thomas is erbij. Hey, goedenavond. Hey, goedenavond en Richard. Hey. Hallo, goeie, Hallo, Ja, Richard, jij bent dan zometeen de laatste in de schakel. Voel je dan ook extra druk dat je het goed moet doen als de rest het bijvoorbeeld wel goed doet? Want als één iemand het verpest, ja, dan wint niemand iets. Precies, het is een schakel. Nou ja, ik, uh, spijt, de, spijt de spits af en ik uh, kan een kort aan de brand werken, toch? Ook weer zo. Ook weer zo. Nou, ja, um, helemaal goed. Uh, zullen, we een beetje, zullen we een beetje voor makkelijker gaan? Ja, nou, lijkt me, lijk me, lijk me verstandig. Ja. Danielle, Martijn, Thomas, Richard, let heel goed op, want hier komt jullie geluid. Oh, oh een wat Ja, even nog een keertje. Ja. Danielle, komt u maar. Ja, uh, hier verstonden ja. weinig van, dus dit moet Zij, je nog, een hem nog één keer doen, uh, ja. Danielle. Hij valt een beetje weg, maar ja. hij was goed. Hoor, hij was goed. Ja, ja, ja, ja zeker ja, ja, ja. wel. Martijn. Turur, turur, ja, ja, ja, ja. Heel goed. Ja, heel het goed. Was. Ja, ja, ja. Nou ja, Riesje het kat uit de boom gekeken. Kom er maar in. Ja, ja. ja heel erg goed. Maar, maar wij hebben een kleine regel nog bij het vrijdagavondkwartet... om die prijs uit te kunnen keren. En dat is dat we hem allemaal nog één keertje samen doen. Dus ik tel af van drie naar nul en doen hem nog één keertje met z'n allen. Dat is drie. Twee, één, nul. Heb liggen waarvan je zegt, die had ik liever niet gehad. Nou ja, ik zat, ik zat hier gewoon, zat hier gewoon eens over na te denken: van ja, wat zijn dan van die rekeningen die je in kan sturen voor hier met je rekening? Ja. Kan je doen via 538.nl. Dus toen zeiden we, ja, vakanties. Ja. Weet je, hoeveel mensen er een, een, een soort droomreis maken naar, naar bijvoorbeeld Azië of zo. Dat dan misgaat. En, da en daar lekker op een marktje, lekker ja. zo'n ah, heerlijk, le lekker stokje met kip. En die, die dat dan opvreten, dat ze drie weken aan een infuus in een Thai ziekenhuis liggen. Het ja. kan zomaar maar gebeuren dan, natuurlijk. Dan willen wij het bonnetje van die kipset Hé, willen we dan wel nee. ervan? Nee. Nee, ja. nee, het bonnetje van de vlucht. Oh. Zou ik dan wel uh, graag nou ja, willen, ja, toch? Ja, mag ook. Maar ah. in ieder geval iets waar een mooi verhaal aan vastzit. Uh, een ontroerend verhaal mag ook. Super grappig verhaal, dat zijn eigenlijk de leukste. Ja. Die hebben we het allerliefst. Ga even naar 538.nl en stuur hem in.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 You two, you're taking me out of the-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 Vijf, drie, acht minuutje over half zes het weerbericht. Er komen buien voor met regen en sneeuw. Vanavond neemt de regen af, maar vannacht volgen meer buien. Dan wordt het maximaal een graad of drie. Dan verkeer, de drie grootste vertragingen, eentje op de A20... dat is in de richting van Gouda bij Prins Alexander, 28 minuten. En op de A20 tussen Gouda en Hoek van Holland... bij het 21 minuten. A50 tussen Os en Arnhem bij Waterberg, 1 uur en 24 minuten. Hoofdrijbaan is daar dicht. En de flitsers, dief Dillen. Het zijn er drie op dit We beginnen op de A1 tussen Amsterdam en Naarden bij 10.0. Op de A2 tussen Echt en Weert bij 207.9. En de laatste van nu op de A27 tussen Breda en Gorkum bij 35.0. Het is dus twee minuten over half zes. Het weer, nee, het weer, wilde ik zeggen. Het nieuws krijg je van Eva Nou, van... er zit ook wel nieuws in over het weer, dus okay. je, zit, je zit dichtbij. Hè. Goedemiddag. Bij de cafébrand in Zwitserland zijn bijna 120 doden gevallen. Dat zei het OM net bij een persconferentie. De meeste slachtoffers zijn Zwitsers, maar er zijn ook veel Franse en Italiaanse slachtoffers. De gemeente Oosterhout houdt een huis een maand op slot na vier explosies in een korte tijd. Bij het huis werd eind december een explosief gevonden en gisteren ging er ook daadwerkelijk eentje af. In de buurt zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. En net binnen, ook morgen worden er honderden vluchten geannuleerd... op Schiphol door het winterse weer. KLM lijkt de meeste vluchten te gaan schrappen. En dan was het natuurlijk janken van geluk gisteren in Tiel... want in de Diederik Vijgstraat daar viel de postcode kanjer... van 59,7 miljoen. Nou, één gezin won bijvoorbeeld 5,5 miljoen euro. Bizar. En dan is natuurlijk de vraag... Wat ga je ermee doen? Nou, dat is een leuk antwoord op. Ik heb nieuwe wandelschoenen nodig. Heb je nieuwe wandelschoenen nodig? Ja, ik ben fervent present lange afstandwandelaar. Dat voel ik zo lief ja, dat je dan lief. zoveel geld wint en dan alleen denkt aan de nieuwe stoere wandelschoenen die je gaat kopen. Dus ik nee, dan toch de hele tijd, als ik, dat, ik zat dit live te kijken en dan, dan zit ik me de hele tijd zo af te vragen: uh, gun ik het deze mensen? Kijk, je, je gunt het in feite iedereen, maar ik hoop dan zeg maar dat iemand echt. Nou, dat echt die helemaal, een is. Ja, ja, maar dat hij helemaal in huilen uitbarst en weet ik wel altijd al reizen gepland en het lukte nooit. En weet, je wil echt even dat je het zo iemand gunt. maar op een gegeven moment zat ik ook te denken: ik weet ook niet hoe ik zou reageren, want je, je ziet sommige mensen ja Dat is dan de categorie dat ik denk... Nou, dan had ik het liever naar iemand anders gehad. Ja. Maar die zie je gewoon helemaal verstarren... en die zeggen dan bijna niks. En dan denk ik, ja, dan had het net zo goed naar iemand anders kunnen gaan. Nee, maar, maar die zijn zo blij nou, dat ze helemaal verstijven. Dus, ja, maar ja. dat bedacht ik me dus daarna. Ik zou zelf ook niet weten. Hoe reageer je in hemelsnaam als je in één keer vijf miljoen wint? Ja, dat is, dat is, ja, ja, en ik ja. weet ook niet of ik me er helemaal lekker bij zou voelen... als iedereen weet nee, dat ik dat net vijf miljoen en, heb en gewonnen. En je hebt ook nooit een kamer in je, je huis. Ze weten de straat. Ja, ja wiens wil, wiens wil know, wie is op die bank? Heel nou. je, je huiskamer niet opgeven? ruimte. Geen light, light. Ik was wel bij veel mensen een beetje een rommeltje, ja, maar ja, ja, bij mij thuis ook. Ik heb dus uh, uh, twee keer uh, voor de postcode loterij een prijs uh, uit mogen rijden. Oh, voor de radio ooit, ja. Ja, ja, ja klopt. En, en, en toen uh, mocht ik met Gaston het land in. En toen dat ging een met soort zijn, droom. Tochten ze hun bed uit het uh, uh, overen. Uh, al, alleen, de eerste keer kwamen we... Kijk, ja, iedereen die meespeelt maakt kans natuurlijk. Maar de eerste keer kwamen we in Helmond. Maar in uh, de duurste wijk van Helmond. En daar speelde... Dat, dat vond ik al zo typerend voor de winnaar. Daar speelde iemand mee oh. met zeven lood. Jeetje. Ja. <lacht> die, die, die gaf al echt nou een, een, een partij geld uit aan maand. En we kwamen met die check en die zeiden, nou, dat was een heel mooi bedrag. ja, Dat had iemands leven kunnen veranderen. Nou, zo, ja, er maar toch de... zeker drie maanden voor werken, zijn. Ja, terwijl, terwijl, terwijl, er zijn, uh, er zijn uh, heel veel plekken en wijken in Helmond uh, waar het geld dan, zo, ik zou ik ja. zeggen, beter naartoe ja, zijn. Ja, nee, maar heel eerlijk, zeg maar al met al, ja, ik vond het, het was echt prachtig om te zien, want ik had het idee dat deze mensen het allemaal ook ja, de, goed goed gebruiken. Ja. Ja. ja, echt leuk. Nou, het is meer dan gegund. Dan een hele andere vraag. Wat zijn de irritantste liedjes van 2025 ah. geweest? Dat heeft de, het platform Seatpick uitgezocht. E e uh, Seatpick, e ja. Ze hebben een, een soort irritatie, ja. e uh, <laughs> irritatie-index gemaakt. Waarin ze kijken naar: zit er veel herhaling in? Veel scherpe tonen? En zitten er veel opvulwoorden? Zoals yeah en la la la. Dat soort ja. dingen in. Mm -hmm. uh, nou, wie scoren er hoog? Beautiful People van David Guetta en Sia. Oh. Veel herhaling. Go, go, go, denk ik dan. Uh, ja. uh, I, yeah, ik durf dat nooit goed te zeggen. Azizam. Ah, <laughs> ja. Kunnen we ook wel even naar ja. luisteren. Ja. Uh, Ja, maar vinden mensen het irritant? Ja, Nou, volg die index. Oh. Ik vind het geen irritant nummer. Nee, ik ik wou zeggen, hard tot nu hard toe, hard toe hard. hoor ik gewoon de 58-playlist ja, erbij. Ja. Ja. Nou, daar gaan we nog even mee door. Want ook The Dead Dance van uh, Lady Gaga. Weet je wel? Dancing in the dead. Oh, dat heb ik even Nee, oh, ja, ja. dat geeft helemaal ja, maar niet. Maar de allerirritantste ja? vonden mensen, of nou vond dat systeem... Uh, Sabrina Carpenter met Tears. Dat is, even kijken deze hoor. Oh, maar die vond ik juist leuk. Hey, maar dat is toch een hartstikke super liedje? Ja, ik ja? snap ook niks van deze index, moet ik zeggen. Uh, <laughs> dus uh, ja, nou, ik wil dat alleen even meegeven, maar ik ben het er ook niet mee eens. Oké. Okay. Oh, nou. Nou. Hoe hoog scoorde The Weeknd en Blinding Lights? Uh, ja, dan laag dan, denk ik, want daar staat er niet in. Oh, nee, heel goed zo. Dat ja. Bas en Dylan. Draaien we die eventjes. Uh, dankjewel, Eva. The Weeknd en Blinding Lights is hier. Ja, je... Oh, my Dean en Man, I Need. Het is de middagshow op een, uh, nou ja, toch een to, to, witte vrijdag. Ik nou, nou toevallig, dag. ik zat gisteren op de bank en toen de mijn vriendin in. Sneelt het nou, zei, nee opnieuw zit zit gewoon. Toen kom ik vanmorgen mijn bed uit, helemaal wit. Ja, wit. Echt ongelooflijk, het is ook uh, glad op de weg. En dan is er eigenlijk één iemand die de tips heeft uh, voor je om uh, dat allemaal te overleven. Het is de man die uh, zelf, nou ja, de strooiparels, zoals hij het zelf noemt, in uh, Rotterdam uh, neerlegt... De Rotterdamse glimlach, Mitzi! Taam, doe vriendjes, mama'sjoe! Ja, hallo! Ja, ja! Hey Mitzi, het is, uh, ja, zeg maar, het is, het is koud januari, 2 januari, twee dagen in het nieuwe jaar en, en er ligt nog sneeuw. Ja, dit is er weer hoor, hey. Buitenspelen Buiten spelen voor grote jongens en meisjes, zeg ik altijd. Ja, ja, ja en, en, dit is zo mooi. Zeg maar, sommige mensen vinden het mooi, andere mensen krijgen er een hoop stress van als je de weg op moet. Uh, hoe is dat voor jou? Ja, bij mij gaat er altijd wel een, een, een, ja, een sprongetje. Ja, Dans ik eigenlijk wel, spring ik ja, de lucht in. Jij de lucht want in. Ja, wij hebben hier in Rotterdam natuurlijk twee belangrijke takjes bij stadsbeheer: en dat is natuurlijk één, het afval inzamelen. Ja. Maar twee, ja, die hoogste prioriteit, dames en heren: de gladheidsbestrijding. Precies. En we knallen ze weer op het asfalt, hoor, die witte parels. Ja, ben je al begonnen ook? Jazeker, we hebben al een aantal keren hebben wij een strooiactie mogen doen. Maar het is nou ook heel erg lastig om het moment te bepalen wanneer je nou gaat strooien. Ja. Want waarom? Als jij dat zout over dat asfalt klettert, ja, dan moet het natuurlijk niet gelijk gaan regenen. Want dan nee. stort dat weer weg natuurlijk. Oh ja. Ah oh, ja. ja. En dat, dus dat ja. is zonde van die tonnen aan zout. Want hoeveel gaat er doorheen? Ja, er gaat toch wel uh, ja, tienduizenden kilo's klap je wel over dat asfalt heen hoor. Ja, bizar. In een strooieactie. Ja. ja. Dus He ja, dat, dat moment bepalen is heel erg cruciaal. Heb, ja. jij, uh, heb jij tips? Voor de mensen, ja, voor de mensen. Is al typisch, hoor, hey. nou. Allereerst moet je natuurlijk uh, ja, dat wekkertje even tien minuten eerder uh, zetten... voordat je die weg opgaat. En ga nou niet met kokend water of heet water over die uh, voorruit strooien... want dan krijg je die spanning op die voorruit en dan klapt die gewoon uit elkaar. Hey. Ja, en voor je achterliggers is het natuurlijk heel belangrijk... dat je ook even je, je dakje schoonmaakt, hè? Van sneeuwvrij. Want anders klapt dat als hij met 60 km per uur over dat afstand gaat. Ja, dan klapt dat zo bij je tegenligger tot die voorrui. Mm. Ja, en daar komt hij. Als hij nou toch in de slip raakt... kijk nou niet naar die lantaarnpaal of naar die tegemoetkomende auto. Nee? Maar kijk de wijde wereld in. En dan ga je klauwtjes die volgen automatisch waar je heen kijkt. Oh ja. Ja, en dus ja. ik heb ooit. Ik heb ooit even, of ik het goed zeg, moet jij eventjes factchecken hoor. Maar um, ik heb ooit zo'n slipcursus gehad. Nadat ik zelf een keer uh, glipperd heb gemaakt. En uh, toen heb ik geleerd dat als je dan merkt dat je gaat glijden. dat je even heel kort. even zo op je rem moet trappen om die grip weer terug te krijgen. Klopt dit? Ja, dat is hem. Maar heel snel hè, he, met ja. dat pootje. Echt even zo tats, Ja, heel, heel, kort, het. heel kort aantikken. Ja. Maar als hij nou ABS hebt. Ja, ABS. Wat je dan moet doen, dan is het vol op je remtrappen... en tegelijk je koppeling natuurlijk... Ja, en dan doet eigenlijk dat anti-blokkeersysteem de rest voor jullie. Ah ja. Ah, dat is ABS. Ja. sorry. Ja, dus nee, we komen ja, voor dat Eva. Ja, ja voor die e ken e ik niet, sorry. Nee, nee, nee, nee we vroegen een keer aan Eva: wat voor auto heb jij? Toen zei ze een blauwe. Ja, dus dat ja, is goed. Nou, niks aan. Ja, nee nee. niks. dank dankjewel. En uh, ja, nou ja, heel veel succes. Je wilt uh, waarschijnlijk nog even aan de sport klappen, vanavond. moet je nog? Ja, dit wordt er weer hoor: een volle code rood gaan we dit weekend in. Tot Doe voorzichtig en volg de tips van de missie op. Dankjewel, jongen, fijn weekend. Op. 3, acht. I can't let you Zometeen hoor je Jordi en Julia na 6 uur. With the ice en dan uh, wordt het weekend even voor je afgetrapt met de mix van Chris Deluxe. Mocht je een verzoekje hebben, stuur het alvast even met een spraakmemo in de 538-app. Dan gaat hij zo voor je draaien. Fuck my life. Maak kennis met Flow. Overdag fitness en perfectie. S'nachts glitter en vrijheid. Je nieuwe dagelijkse serie. Flow. Vanaf maandag elke werkdag om 7 uur bij Net 5.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 Altijd een werkende en energiezuinige droger vanaf 17,99 euro per maand. Huur hem op coolblue.nl. Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het. Jouw thuis, jouw smaak. Met Karwei. Nu tot wel 50% korting op bijna alle binnenmeubelen. Maar wij maken het mooier.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 Zwitserland weet nu hoeveel gewonden er zijn gevallen... bij de cafébrand in de wintersportplaats Kram Montana. Het zijn er bijna 120, zei het OM op een persconferentie. De meeste gewonden zijn Zwitsers en Fransen. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt... door brandende sterretjes op champagneflessen. Nederland heeft aangeboden om enkele van die gewonden op te vangen... zes om precies te zijn. Ze kunnen naar brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam... of de Zwitsers gewonden.